Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Ingegooide ruiten of patiënten die volledig uit hun plaat gaan. Huisartsen zien steeds vaker agressieve mensen in hun praktijk. Elke dag gebeurt er ergens wel weer wat, zegt de landelijke huisartsenvereniging. In deze coronatijd raken mensen gefrustreerd, lontjes worden korter en dat weten ze ook bij deze praktijk. Dat er steeds meer mensen boos zijn, boos reageren, liefst geen test willen doen, ook zonder mondkapje de praktijk binnenkomen bijvoorbeeld. En zeg je daar wat over, worden ze gewoon heel boos. spelers hebben de spelers onthaald in Eindhoven en inmiddels is de wedstrijd van PSV tegen Stormclass in de Europa League begonnen. Dat is niet enige voetbal vanavond. In Tsjechië is AZ begonnen aan een wedstrijd in de Conference League. De andere Nederlandse ploegen hadden vandaag geen succes in die competitie. Feyenoord verloor van Slavia Praag met 1-2 en ook Vitesse wist niet te winnen. Stade Renn versloeg de Arnhemmers met 3-2. In Heerlen is een illegale sigarettenfabriek ontdekt en opgerold. Gisteren ontdekte de Field dat de fabriek volledig in gebruik was. Volgens de opsporingsdienst is dit de grootste die in Nederland is gevonden. Er stonden dozen met bijna 3 miljoen sigaretten en 14.000 kilo tabak. Hoe lang de fabriek al draaide weten ze nog niet. Er zijn 23 mannen uit Oost-Europa opgepakt. Studenten aan de TU Eindhoven werken aan een bijzondere uitvinding. Een mouw die je aan kunt trekken die klanken of letters omzet in trillingen. Dus wat er gebeurt is eigenlijk, zij stuurt nu ook weer gewoon een een klank um, en dan komt die op mijn arm terecht en dan kan ik hem voelen en dan kan ik gewoon bepalen welke het is uh, nou, elk, en dat is eigenlijk elke heeft natuurlijk zijn eigen patroon en elke eigen trilling um, dus op die manier kan ik ze niet ja, onderscheiden dus ik zit gewoon uh, zit een beetje <laughs> zij stuurt er eentje en ik kan raden welke het is en met een beetje oefening zou het echt een vervanger kunnen zijn voor je oren. Zou dus bijvoorbeeld nuttig kunnen zijn voor mensen die slecht horen of doof zijn. Maar ook jij en ik kunnen er wat aan hebben. Ze willen ook een versie gaan maken die automatisch kan vertalen. Het weer hier en daar kan een bui vallen. Morgen opnieuw grijs en regenachtig. En het wordt graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 I'm gonna show you what it feels like. I'm gonna show you what is real. And now the night runs into daytime. This messy room looks so. to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 On-Nederlands vond. Dus... On-Nederland. In... Ja, on-Nederlands goed. On-Nederlands goed, ja, dat zei um, hij. Uh, grollo, daar hebben ze het album gepresenteerd. En als ik ze als ik Grollo zeg, dan moet jij ook wel iets uh, weten daarover. Weet je dat niet? Nee, goddam, wat is goddam? QB en de Blizzards die kwamen oh. er vroeger vandaan. Ja, dat is. De Blizzards ken ik wel. Ja, ja dat is uh, jaren zestig. Maar uh, het, het leuke was, uh, Janne Timmer, die, uh, die was vorige week bij ons in de uitzending en die kreeg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 Goedenavond. Ja, vorige maand was jij nog hier te gast om bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf het een en ander te doen. En nu zit je dat gade te slaan, neem ik aan, of niet? Of doe je dat niet? Sorry, wat zei je? Zit je dit nu gade te slaan via het internet, wat we aan het doen zijn? Want we hebben weer nog vloedgolf vanavond. Dus. Ik, ben, ik ben een beetje slechte Nederlandse uitspraak.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 Daaruit hebben we het een soort van verwerkt. Daarom klinkt het waarschijnlijk zo onwijs duister en donker. Omdat ja. de was is best wel uh, dominant in het nummer En uh, ja, maar ik, ik, dit is eigenlijk eerlijk gezegd mijn favoriete nummer van de EP. dus uh, ja. Ja, is, ja, is het ook zo, uh, is dat ook een onderdeel van jou? Uh, dat het dat, dat, dat, dat een beetje...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 Ja, ik kan me voorstellen. Deze, als ik het even zo begrepen heb, gaat toch wel over serieuze zaken. Ja, wat was de vraag ook alweer? Nou, de donkere kant, dat trekt jou aan. Maar tegelijkertijd gaat het ook om de thema's die je meteen aanroert. Dat was eigenlijk een beetje de kern van de vraag. Is dat, is dat, ja, is, is dat fijn dat je dat meteen meeneemt?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 Uh, ik ik denk dat dat wel een soort van is hoe mijn schrijfproces gaat omdat het gewoon vaker over verdrietige onderwerpen gaat ja. dan over blije onderwerpen het, ja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 Sneeuwbal effect, ik heb de stad in mijn hand. Nou, waarom zou ik zijn als het makkelijk kan? Zat te veel door de vingers met de gat in mijn hand. Maar ik doe mijn best en zet een beetje aan de, de kant, kant nu. nu. Aan de kant nu, zo van ik moet er langs nu. nu. Ze vinden mijn weg hm? op een neusje van de zaak nu. Yeah. Complimenten van de chef. Dit is puur hey. en oprecht, dit hey. is left hey. Dus ik zeg, hey. cheers. Op een goed begin. Gek, ik hou de moeder erin, want echt we gaan de boeken in op LJ, de boekingen, Lola, Lola bij ontmoetingen. Zelf mee doen we net beneden, maar geen genoegen met een beetje. Laat, laat ons gaan, laat ons vliegen, laat ons zweten. Laat ons intens genieten van het leven. leven. Laat ons nekken, oprekken en bewegen. Ik mee. Hm. Drie Noord-Holland. Wij zijn ongelooflijk dankbaar dat hier vanavond, samen met jullie, Mogen zijn. En voor alle luisteraars thuis. Vannacht, om hoe Het is 12 twaalfie. Wat komt er dan uit? Pfft. Bro. Lola B. Rens. Hey L En Crazy. Ik denk, ik, ik, ik denk dat het is gelukt man. Het is <laughs> Hey, hey, hey ik, ik, ik, ik, denk, ik denk dat het is gelukt man.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 She has been hurt and on her shoulders she has carried Komt hij uit uh, Hoofs met Clash, Clash, Clash. Moet ik eigenlijk zeggen. Dat is uh, de uh, Clash is uh, wat anders, uh, toch? De Clash. Ja, ja dat is uh, Rock the Castbine, uh, Noem ze maar op. Uh, London Calling. Uh, is een Engelse band, maar die bestaat al lang niet meer. Dus is ook uh, een van de, die bandleden die is al lang een tijd al niet meer onder. Dus Joost Stormer heet hij geloof ah, heeft, heeft iemand van de Clash niet wat gedaan met uh, The Good the Bad and the Queen van Damon Albarn? Zou, of zou maar kunnen. Want, maar je uh, daar uh, iemand van de Clash in? Ja. Of nou, dat zelf, is dan een van bent. de levende Clash-leden. Want die Joost Rummer, die leeft niet meer volgens mij. Dus. Uh, maar, uh, maar ja, goed. Uh, <laughs> ik hou het niet helemaal bij. Uh, want uh, ze vliegen. Er uh, zitten altijd ergens uh, in een landen. Uh, Luister ik altijd op een zaterdagmiddag ook naar een radioprogramma. En dan noemen ze een lijstje met doden op. En dan sluiten ze het oh. programma mee altijd mee af. Dus, <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, Goed. Um, uh, ze, zijn, uh, ze zijn weer aan, de, aan deze kant van de, van de, van de tafel gekomen. Rens Crazy. Hoe vonden jullie het, jongens? Hoe vonden jullie het? Gezellig, ja. Ja, ja? Hey, We hebben net natuurlijk even, even kort.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 Heb ik die sporen zelfs geëxporteerd ge voor die instrumentals om op mee op te treden? Wow, dus dat is. Ja, dat uh, Ben je een beetje gemotiveerd om het dan heel goed af te maken? Ja, ja. ja? ja zeker wel. Ja? Zeker wel. Ja, ja, dubbele motivatie. Dubbele, ja, we, zijn, ja. we zijn allebei veel aan het optreden en ja. in, in verschillende formaties. Ja. Maar het was fijn ook om als bekroning van de afgelopen maanden van de muziek samen te maken.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 En wat voor waarden zijn dat dan voor je? Ja? Goede vraag. Ja, het, het stukje, het stukje uh, liefde voor de muziek. Het stukje met elkaar willen delen... en elkaar verder mm -hmm. uh, willen brengen. Het uitdagende stukje, het competitieve. Ja, zeker. Uh, het, het, het, het, het stukje op, op kwaliteit van beats... op kwaliteit van bars. Mm -hmm. uh, het is een hele grote combinatie. Van Ik denk dat het voor ons heel erg gevoelswaard is. En dat het wel fijn is om daar naartoe terug te grijpen. Tijd ja, ja. Ja, daar ja, ben ik met je eens hoor. Ja, oh, dat is, dat is, dat is. Hey. en zijn er voorbeelden die jullie hebben daarin? Het kunnen muzikanten zijn, maar het kan er ook bijvoorbeeld een, een schrijver, ja, filosoof. Een herinnering. Mm, dat soort dingen. Familielid. Nou, um, ja, ik weet niet of dit een voorbeeld is, maar ik, ik zag uh, van de week.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 en het klonk met benijn en met spitsvondigheid van Jiggy J. Ja, die uh, nou, ja. Daar heb ik heel veel zin in. Ik denk ja. dat dat. Uh, als ik een voorbeeld mag dag. geven, dan is oh. dat wel een ja. stuk nostalgisch. Uh, nostalgie hoor. Oh. Ja, J, ja, Jiggy Jiggy. Nu zijn jullie een beetje de positivos hè, onder, mm -hmm. uh, onder de hiphoppers. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er natuurlijk ook uh, een paar mensen uh, in die hiphop hop zien. Uh, die heel erg maatschappij-kritisch zijn. juist in deze periode. Ja, ik zie heel veel ja. verschillende geluiden voorbij komen. En ik denk mm -hmm. ook dat dat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 shout dat naar mijn moeder, en mijn vader. Oh, ja, en dan ja, <laughs> naar meneetjes, Liam en Eden? Zou uh, uh, naar, naar iedereen die heeft meegegeven aan het project. Ja, sowieso. Uh, alle featurings. Yeah. Iedereen die focus heeft Zou shout naar Latoya. dat mm. uh, naar... Maar zeg je niet tegenwoordig? SO tegenwoordig? Maar wij zijn van de oude stempel. We doen alleen doe. doe. helemaal nostalgische show. Ik ga me instarten. Een van de laatste nummers van deze 3 voor 12 Noord-Hollands bloedgolf. Hier is en De Call. was hem, De call En hij doet het nog steeds goed in, uh, in de indie chart. Uh, deze van Westone. Die komt trouwens met een uh, album. Dat uh, is wel de bedoeling. Goed, even kort uh, de concerten... die nog uh, te, uh, te zien zijn. Nou, wij hebben dus sinds kort... een concertagenda op uh, 312 Noord-Holland. Uh, ja. Dankzij Info, En er staat een hele hoop op. Ja. Van echt alles wat in Noord-Holland... plaatsvindt, waarvan we weten dat... Uh, het plaatsvindt, laat maar zeggen. Ja.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 Helemaal goed. Eh, dan sluiten we nog af met eh, iets uit Amsterdam. En ze waren bij de popronde in Haarlem. En ik eh, heb toen eh, gezien dat ze zowat eh, de, het patronaat eh, aan het verbouwen waren. Dus, eh, iets met eh, moshpit. Daar had jij iets mee, geloof ik. Met die moshpits. Moshpits? Nou, dat was Eline volgens mij. Maar ik had een moshpit ja, maar, bij een Splasher. Ja, maar ik had hem bij Pom. Ja, ik had hem bij Pom. <laughs> ja, bij Pom? Ja, okay, ja, ja Piglet. Daar sluiten we mee af. Uh, over vier... Uh, nee, oh ja, over vier weken zijn we er weer. Dag hoor.